De daders zouden er in een zwarte auto vandoor zijn gegaan. Kinderen die in Friesland op school zitten... moeten voortaan de Friese taal leren... heeft Provinciale Staten volgens de regionale omroep besloten. Er zijn zorgen over de toekomst van het Fries. Nog geen kwart van de kinderen spreekt het buitenshuis. Daarom moeten scholen er meer en actiever op gaan inzetten. En goed nieuws voor Feyenoord-fans. De nieuwe aanwinst Raheem Sterling heeft zijn werkvergunning binnen... en mag spelen. Feyenoord stond de vorige week met het aantrekken van Sterling... die transfervrij overkwam van Chelsea... Het is niet duidelijk hoe fit de aanvaller is en of hij dit weekend tegen Telstar al in actie komt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog en vannacht kan het in het binnenland een graadje vriezen. Morgen is hier en daar wat regen, in het noorden mogelijk natte sneeuw. S'avonds komt er meer regen en het wordt 3 tot 9 graden. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Gelukkig geen vertragingen. Wel een flitser gemeld op de AW. Namelijk op de A2 uh, echt richting Maastricht bij Beek. Hectameterpaaltje 245.7. Even van het gas af.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 Garandeerd de laagste prijs van Nederland. Prijsvrije vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseizoen. Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren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 Radio Veronica Join the club Here we go again Thomas Hecker This is Veronica op Radio Veronica. Goedenavond. Ja, het is donderdag 19 februari, 13 over 11. Thomas Hekker, hier op de plek van uh, Gijs Alkemade. Uh, hij is ziek, dus dat is dan nooit een leuke reden om hier per se te zitten. Maar ik vind het toch gezellig om in ieder geval bij te zijn. En wens vanaf deze plek Gijs ook veel beterschap. Hij wenst jullie overigens allemaal de groeten. Dat hebt u nummer vanmiddag nog. Pak ze en ga lekker zitten en doe ze allemaal de groeten. Dus bij deze in ieder geval de groeten van Gijs. Ik denk dat hij hier op bed ligt. Misschien nog wel een theetje op de bank. Maar uh, ja, ik kwam hem hier van de week al een paar keer naar pan tegen. En toen dacht ik. Volgens mij ben jij hartstikke ziek. Maar kom je toch gewoon werken omdat je zo graag hier bent? Maar uh, ja, het was hem toch even iets te veel geworden. Dus uh, ja, zit ik hier op de plek. Maar. Uh, ik neem alle honors waar, zoals dat hoort. Dus zometeen ook gewoon een dansvloer date. Ik ben benieuwd of je weet te raden welke plaat het zijn. En een van de twee ga ik dan ook gewoon nog draaien. Jopla!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 Chama Chama Kese Dari Sapphire op Radio Veronica. Het is tijd voor de dansvloer date. Terwijl waar twee ontzettend lekkere dansbare platen elkaar tegenkomen. Voor het gemak heb ik ze even. Nou ja, zeg maar gerust ongemak. Naar het Nederlands vertaald. Ergens uit het liedje waarin, uh, nou ja. In de eerste geval de titel niet in zit, want het leek me iets te makkelijk. Uh, bij deze uh, de tekst. Het is nogal een cynisch liedje. Yo, ewa, een plek om te verblijven. Kom vanavond los op de dansvloer. Maak mijn dag goed. Ewa, een plek om te verblijven. Kom vanavond los op de dansvloer. Maak mijn dag goed. Maak mijn dag goed. Maak mijn dag goed. Maak mijn dag goed. Maak mijn dag goed. Maak mijn dag goed. Dan heb ik de juiste hoeveelheid. Maak mijn dag zo goed bij deze erin gezet. En dan volgt een heel stukje nog een keer repetitief het titeltje. Um, en het cynische eraan is van... dat de wens achter de cynische plaat eigenlijk is... dat er heel veel verandert. Nou, laat dat dan de ontmoeting van de volgende plaat ook gelijk zijn. Eerste songtekst, even naar het Nederlands gezet. Alles verandert, behalve jij. Wij zijn duizend mijl van elkaar verwijderd. Maar je weet dat ik van je hou. Alles verandert, behalve jij... Je weet dat ik elke dag aan je zal denken. Moeilijk, hè? Met dit vrolijke liedje eronder, ja. Mocht je enig idee hebben welke twee plaatsen dit zijn... laat het gewoon even weten via de Radio Veronica. App, ik ben heel benieuwd of je erbij komt. Uh, ik hoor graag van je. Dit is Gary Rafferty en Baker Street op Veronica. Yes, op Radio Veronica. Radio Veronica, dansvloer date... Zeker, we zitten er middenin. Ik gooi net twee songteksten jouw kant op. En het was de vraag, welke liedjes zijn het? Ik denk, pak het dan nou niet per se uit het gevreintje. Uh, John had het in ieder geval goed. Tim, hij had het in ieder geval goed. Flore Smit had het in ieder geval goed. Robert Baljeu had het gedaan. Het gaat in ieder geval... Jo, zo moeilijk had ik het dus daar eigenlijk niet gemaakt. Ik uh, ga ze gewoon alle twee op een rij draaien, gewoon omdat het kan. Het zijn zulke fijne liedjes. Um, de allereerste, dat is die cynische van de twee... Dit was helemaal uh, een grote, dikke hit toen het net uitkwam. Maar eigenlijk was het één grote middelvinger naar hoe saai het allemaal kon. Dus bam, bam, the jam. Daarom is het zo ingezongen. Uh, daarna volgt Take That and Everything Changes. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look at here, the crowd is jumping. Pump it up, a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at and you find out if you do that. Een beetje in elkaar. Radio Veronica, Dansfloor date. Zeker, take, take that. Everything changes. En alles verandert ook als je de jam een beetje harder zet. Oftewel, pump up the jam. Dit was de laatste Dansfloor Dates van deze week. Aanstaande maandag gewoon weer met Gijs Hakkert. Als hij beter is.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 Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Gelukkig geen vertragingen, wel flitsers gemeld. Tenminste eentje op de N59 in beide richtingen bij Bruinissen. Hectometerpaaltje 32.4. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en net donderdag vanaf 2 uur. En nu Thomas Hekker. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Op Radio Veronica. En daarvoor nog heerlijk. Cranberries. Een O to my family. Ik vind dat zo'n fijne plaat. En het was zo'n verademing toen ik er ooit achter kwam. Dat die plaat bestond naast Zombie. Want eh... Uh hoe lekker ik die ook vind, ik kan hem eigenlijk niet meer horen. Het was het allereerste liedje dat ik ooit heb leren drummen. En uh, toen ik net leerde drummen, uh, ging het allemaal niet zo heel erg snel. Uh, dus die plaatje heb ik zo vaak gehoord, dat ik was toch even klaar mee. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kan gebeuren. Hey, ik hoop dat ik je avond uh, wat prettig gaan maken ben met hele fijne muziek. Ik zie ook wat mensen in de app die al onderweg zijn voor de wintersport... of terugreizen van de wintersport... in verband met heel veel drukte dat eraan zit te komen... aankomend weekend. Ik kan begrijpen, iedereen hier. Ja, het de weg weer rond. Dus. Goed. Uh, ik hoop dat ik het aan het doen ben voor je. Zometeen in ieder geval nog de Brothers Johnson, Stammeijers... deze hele vreemde Queen en David Bowie. Dit is Under Pressure op Veronica. streets De -de -de. Johnson stamp op de donderdagavond van Radio Veronica, alweer oh, het is alweer bijna de vrijdag. Ik heb mijn laatste plaat voor je klaarstaan voor mijn kant uit. En daarna gewoon de allerbeste muziek aller tijden. No worries. Blijf plakken op Radio Veronica. Dit is Amy Winehouse. You know I'm no good. Need your dance day.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 Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Hey. Hey, Liefie. Ik, uh, ik ben rond acht uur thuis, want dan begint de wedstrijd. Ja.